Goedemorgen. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zijn vier agenten gewond geraakt bij rellen. Het ging mis bij de play-off finale ADO Excelsior om een plekje in de Eredivisie. Het was een bizarre wedstrijd waarin het tot het allerlaatste nippertje spannend bleef. Het kwam aan op penalties, zag onze commentator. De bal op de strafschopstip. Als hij mist, is het over voor ADO gaat Excelsior naar de Eredivisie. Amova kan hij het doen. Met rechts. Stijn van Gassel. Heel rustig. Jamal Amova. Amova. Amova. Die wordt gered. Excelsior naar de eredivisie Het is nee. voorbij voor ADO Den Haag. Ja. Tijdens de wedstrijd was het al onrustig. De boel werd twee keer stilgelegd. Onder meer omdat ADO-supporters het veld opliepen. Ongelooflijk. De m heeft nog steeds druk met brandjes blussen. Containers. Die gaan. Vuurwerk nog steeds met fakkels die op het veld liggen. Een tonnen dozen die worden gegooid. Radeloos zijn de supporters. Ze zijn niet te houden. En na afloop werd er verder gereld in en om het stadion. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stoeptegels. Meerdere mensen zijn opgepakt. Vier agenten raakten dus gewond. President Biden en zijn vrouw Jill hebben bloemen gelegd... bij de basisschool in Texas waar vorige week een schietpartij was. 19 kinderen en twee leraren kwamen daarbij om... Ook gingen de Bidens langs bij de nabestaanden van slachtoffers. Sommigen zijn boos op de politie omdat die laat in actie kwam. Daar komt nu een officieel onderzoek naar. De vliegveldmedewerkers op Schiphol kregen deze zomer een bonus. Dat is uit een onderhandeling gekomen. Toch is de vakbond nog niet tevreden. Zij willen ook dat het salaris omhoog gaat en de werkdruk omlaag. Als er voor woensdag geen afspraken zijn gemaakt, gaan de medewerkers weer staken. En de man in Zwolle is dit weekend twee keer gepakt, omdat hij dronken achter het stuur zat. Op zaterdagmiddag plukte de politie hem van de weg. Hij had negen keer meer gedronken dan mag. Zijn rijbewijs werd, rijbewijs werd toen afgepakt. Toch reed hij nog geen 24 uur later weer dronken rond. En de politie heeft toen zijn auto in beslag genomen. Het weer nog in het noorden af en toe een bui, maar er zijn ook veel opklaringen. Het is wel aan de frisse kant, maximaal een graad of 15 vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Van en naar Schiphol rijden minder treinen door herstelwerkzaamheden aan de bovenleiding. En dat duurt tot ongeveer half elf.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 We zien we hoe we het loopt naar wat die ja. Hm, laatste rond, tijd om te vertrekken. We op weg naar huis nog een bericht, Slaap lekker. Slaat lekker ding, want... Haar. Yeah. Die dagen daarna met sms gevuld. Een bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, de spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, me verre van de player, Dus speelde net op safe. Vroeg op mijn eerste date ergens in een Pitores Café. Zo gezegd kwam ze rustig aan Een overduidelijk geval van elegantie. De tijd trok zich vrij weinig aan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 Ja, jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Is wat ik zei, Nog meer jij is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. When they do things by heart En, hoor je nu overal? Ja. overal. Ieder etmaal weer. C F M songs. We all turn it dust where we go before we know it. Time just flies away. We lose control. By the pain, when dreams get crushed, but we come back stronger. There's always gotta be a way tonight. And we have to go down the road road. Road. a pity, a pity men die I Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In bijna 40 strafzaken werken officieren van justitie anoniem omdat ze worden bedreigd, blijkt uit cijfers van het OM over de afgelopen twee jaar. In het geval van de rechtszaak rond de moord op Peter R. de Vries is zelfs het volledige dossier geanonimiseerd. De Franse ziekenhuisbedden blijven massaal leeg vanwege personeelstekort. Volgens de ziekenhuisfederatie verzorgt drie kwart van de ziekenhuizen nu minder patiënten dan ze normaal doen... en wordt het de moeilijkste zomer die de Franse zorg ooit heeft gekend. In Nepal is het wrak gevonden van het vliegtuig dat afgelopen weekend neerstortte met aan boord 22 mensen. Of er overlevenden zijn gevonden is niet bekendgemaakt. Het weer, geregeld zon, in het noorden kan een bui vallen en het wordt zo'n 15 graden. de Zomer met GFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. la la la la la la, la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 Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik Zo solo, zo Aan het einde van de dag, dan rij ik solo, solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow -mo. Mensen zien me lachen op de foto. aan het ik lang. In de verte spreekt een stem, wie ik herken van ons.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 En ik verlies het van de wandel En ik voel mijn plaats branden En ik zou niets liever willen Dan mijn hoofd weer in jouw handen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 Moment van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Als een bruid op blote voeten, van feest en fly bij je bij. Als in een adem zit de kerk, de kroeg, het plein. Van haar boven op de brug, hoog en lang. We samen zijn, onze lieve vrouw zal van opnieuw over ons waken in warmte en in kalmte. Spreid haar mantel over de dagen. Zie, het staat schip daar. Glijden. Hier midden door het dag. de boog uit lang vervloeid zit in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het galm onder de poel. Iedereen die zit, met zachtte ging het hoogste vol. Als de kroeg het plein, van haar boven op de brug, hoog en laag samen zijn. Ze Zij loopt als in een droom aan ons voorbij. Ze strooit haar kleuren op deze dag door de straat als ze een Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken in water. En in kaart, spreid haar mantel over alle dagen. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken in water.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 Mentiras. No, me mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas, no me digas, ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira, ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer tú heriste la vida mía. Y que grande fue la herida, ayer tú heriste la vida mía. Y que grande, grande fue la herida. No me digas mentiras. Ay, Dios No me, no me digas mentiras No me digas mentiras No me digas no me digas diga, diga. si No me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente si tú no me quieres, dímelo que sientes Pero dímelo de frente que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes que a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy niet de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy huis. de tu amor si tú me pagas con eso. Así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 para ti para ti no me het no me digas mentir I'm mm a -hmm. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 99.